Van 11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Egyptische president Sisi heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanslagen vandaag op koptische kerken. Eerder kondigde hij al aan dat het leger zal helpen om belangrijke gebouwen te beschermen. Bij de aanslagen op koptische kerken in de steden Tanta en Alexandrië vielen zeker 43 doden. De verantwoordelijkheid is opgeëist door terreurgroep IS, die meer aanvallen op koptische doelen heeft aangekondigd. Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft zijn directeur geschorst. Het gaat volgens de Raad van Toezicht om een vertrouwensbreuk. Pretparkenwebsite website Loopings meldt dat directeur Foppen wordt beschuldigd van fraude en belangenverstrengeling. Hij zou geld van het Spoorwegmuseum hebben gebruikt voor feestjes en het bedrijf van zijn vrouw opdrachten hebben toegespeeld. Verkiezingen in de Indiaanse deelstaat Kashmir zijn uitgelopen op rellen. Er zijn zeker zes doden en meer dan honderd gewonden gevallen. De Indiaanse politie opende het vuur op activisten... die probeerden de stemlokalen te bestormen. Het gaat om separatisten die willen dat Kashmir zich losmaakt van India. Bij Egmont aan Zee is een partyboot omgeslagen. De elf opvarenden hebben het overleefd. Volgens de regionale omroep NH ging het om een bierboot. Waardoor die omsloeg is niet bekend. Twee opvarenden wisten 500 meter naar het strand te zwemmen... de andere negen werden door de KNRM uit het water gehaald. Enkele waren licht onderkoeld, maar verder bleef iedereen ongedeerd. Louis van Gaal moet een functie bij de KNVB krijgen... vindt technisch directeur Hans van Breukelen... Van Gaal is volgens hem de ideale bondscoach... maar als dat niet lukt wil Van Breukelen hem zijn eigen functie wel geven. Naar verluid heeft Van Gaal geen zin om voor de derde keer bondscoach te worden... maar een andere topfunctie bij de KNVB lijkt hij niet uit te sluiten. Het weer, het blijft vannacht droog, minimaal rond 7 graden. Morgen is er meer bewolking en meer wind dan vandaag... maar het blijft overwegend droog. Met 10 tot 13 graden wordt het een stuk frisser.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 Definitely. even